De meeste slachtoffers komen uit Nederland. Veel van de andere slachtoffers zijn afkomstig uit Oost-Europese en Afrikaanse landen. Ze zijn meestal werkzaam in de prostitutie of in de land- en tuinbouw. De Duitse autofabrikant Audi heeft het motormerk Ducati overgenomen. De raad van commissarissen van zowel Audi als die van moederbedrijf Volkswagen... heeft de deal vanmiddag goedgekeurd. Audi betaalt naar verluid 860 miljoen euro voor Ducati.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 En dit is de ANWW-verkeersinformatie. Op de A12, de Duitse grens richting Arnhem, staat tussen knopend Velperbroek en Arnhem-Noord. Drie kilometer vanwege werkzaamheden. Bij Arnhem-Noord is maar één rijstok open. En er zijn problemen bij de spoorwegen, want door een aanrijding... rijden er tussen Helmut en Deurne geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Soms leef je een leven langs elkaar heen. Totdat je elkaar vindt.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 Oxfam Novip, ambassadeurs van het zelf doen. <treeks> ja, ja, ja, ja. Kijk deze zaterdag live op je TV naar Barcelona, Real Madrid. Bestel deze topwedstrijd op ziggonl slash tv op bestelling. Ja, ja, ja. En dan is hier weer dat moment. We zijn er een minuut of 6, 7 uit geweest. Hebben we een goal gemist? Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. Bijna, maar niet helemaal. Want het staat nog steeds 1-0 voor Chelsea. Maar wat een prachtige aanval weer van Barcelona hebben we gezien onder het nieuws. Een wippertje van Fabregas naar Alexis Sanchez. Naar een uh, mooie aanval. Maar Alexis Sanchez uh, tikte de bal net naast het doel van Petter en zo ging uh, weer een grote kans voor Barcelona verloren. Om aan te geven hoeveel sterker Barcelona is. 70% balbezit tegen 30% voor Chelsea. Maar het staat 1-0 voor Chelsea. Barcelona wordt wel wat gevaarlijker met uh, nu een aanval over de rechterkant. Waarin uh, de spits Alexis Sanchez uiteindelijk gevonden wordt. Die wurmt zich het strafschopgebied in. Maar hij heeft er ook een aanvallende fout gemaakt op, uh, ik denk, Cahill. Ja, natuurlijk is de Chileen zich van geen kwaad bewust. Maar de scheidsrechter heeft het tot nu toe prima allemaal in de gaten. Wat er gebeurt op dit kletsnatte veld in Londen. En hij heeft wel degelijk een fout gemaakt tegen Ashley Cole. Een duwfout en dus terecht dat Chelsea een vrijtrap krijgt in eigen strafschopgebied. Na bijna 62 minuten Chelsea-Barcelona een 1-0 voorsprong voor de Engelsen door dat doelpunt. kort Kortverrust gemaakt door Drogbaan. Lange trap, middels van Petter Cech, keeper van Chelsea. Die ook denkt, ja, weg is weg. Als die bal aan de andere kant is, kunnen wij geen goal tegenkrijgen. Maar uiteindelijk levert hij wel in bij Barcelona. Maar Daniel Walvest levert ook weer in bij Chelsea, bij Mikel. Vervolgens Barcelona met Messi in een versnelling. Oh. Messi nog altijd. Messi. En dan op de rand van het strafschopgebied is één van de drie die hij het bos in wilde sturen. Kehil zo slim om een voet uit te steken. En hem de pas af te snijden. En zo is deze de actie van Messi ten einde. Maar hebben we weer eens wat opwinding in dit stadion. Na 62 minuten bij die 1-0-voorsprong dus voor Chelsea. Ja, dat was weer een mooie actie van de kleine Argentijn. Maar nu balbezit voor Chelsea. Chelsea dat probeert onder de druk van Barcelona uit te komen. Maar weer balverlies. En dan kan er gecounterd worden. Gecounterd via Fabricas. Fabricas wordt even aangetikt. Krijgt een vrije trap mee. Maar dat komt alleen maar goed uit voor Chelsea. Want die kunnen zich weer groeperen achterin. Hergroeperen. Het was Ivanovic die de slimme overtreding maakte. En nu staat alles van Chelsea weer zo'n beetje achter de bal. En uh, kan Barcelona weer van voren aan beginnen met de aanval opzetten. Maar het lijkt inderdaad wel een handbalverdediging zoals uh, Chelsea staat. Heel veel mensen uh, rond het eigen strafschopgebied. Er is geen doorkomen aan voor Chelsea. Het is de graafschap, maar dan met iets meer geld en mogelijkheden. Met uh, balbezit nu voor uh, Barcelona. Met Adriano aan uh, de linkerkant van het veld. Hij heeft dan wel de ruimte, maar gaat niet richting de achterlijn. Maar kiest ervoor om toch weer de pasende mensen in de as van het veld te, te zoeken. Busquets en Xavi zijn daar voorbeelden van. Uiteindelijk Alves naar Messi. Maar ja, als Messi in balbezit is, staan er onmiddellijk drie, vier man om hem heen. Nu wordt hij weer gevonden. Ja, weer drie, vier man om hem heen. Maar wordt er wel hens gemaakt door een van die drie, vier. En dit is in dit geval uh, Mikel, de Nigeriaan. Die de bal inderdaad tegen de hand gespeeld krijgt als Jesse, Jesse, Messi de bal langzaam wil chippen als het ware. Hij steekt zijn hand uit. Man die dus in 2009 die memorabele wedstrijd de openingsgoal maakte met een schonderschot na zes minuten. Nu zou er uit een vrije trap die ontstaat een meter of twee, drie buiten het strafstofgebied iets aan de rechterkant. Misschien iets kunnen komen voor Barcelona. Want Messi heeft natuurlijk een uitstekend linkerbeen. De muur wordt gevormd. Messi legt de bal nog eens even lekker neer. Er staan twee man van Barcelona in de muur. Busquets en Iniesta. Zij moeten het gaatje maken aan die kant van de muur. Zodat Messi de bal er eventueel langs kan schieten. Hij kijkt. Messi haar Daar is het schot in de muur. Hij schiet hem nood de benen tegen een van die twee Barcelona spelers aan. Tegen Busquets. Die had uh, moeten springen. Dan had je een uh, aardig balletje uh, kunnen krijgen richting het doel. Omdat de muur ook sprong. Maar Busquets deed dat niet en kreeg de bal tegen zich aan. En meteen aan de andere kant is Drogba even weg. Krijgt de vrije trap mee. Meteen mekkeren. Joh, er is al gefloten. Dus ga hij je plaats in de spits opzoeken? De overtreding was van uh, Mascherano. Die zegt, uh, ja, joh. Jij uh, valt me veel te vaak en je, uh, dat geeft hij ook aan met zo'n handbeweging van ik heb je amper geraakt. Nou, hij raakt hem wel degelijk, maar hij gaat wel makkelijk liggen, altijd drokbaar. En dat zegt Mascano ook met zo'n handbeweging van uh, Duikerlaartje. De vrije trap is genomen en uh, komt op het hoofd terecht van... Uh, Ivanovic. En die kan de bal onderscheppen ook nog nadat hij hem eerst kwijt was. Dan nou wordt Ivanovic opgejaagd. En dat is niet al te best. Want hij verliest de bal aan Messi. Die nu weg is. Messi nog altijd. Twee man kwijt. Messi richting het schapsopgebied. Er staan er nog vier. Hij schiet. En op een van die vier kets uiteindelijk het schot af. En dat is John Terry. En nu zegt hij dat er toch wel degelijk een overtreding op hem gemaakt is. Ergens onderweg. En dat het te prijzen valt dat hij is blijven staan. Nou dat klopt. Hij ontwijkt Mareles. Dat was een redelijke aanslag. En uiteindelijk komt Ivanovic nog achterlangs. Die doet niks. En hij schiet zelf op, de, op Terry. De centrale verdediger van Chelsea. Maar wat Mareles deed, er kon inderdaad niet door de beugel. Er komt wel een corner uit die uiteindelijk door Pujol wordt gekopt. Maar ook wordt weggewerkt door Mikel. Ja, de druk wordt wel enorm groot. Ze zit in de 66 e minuut van de wedstrijd. Bal over de zijlijn. En de eerste wissel in deze wedstrijd is ook een feit. Dus even kijken wie erin gaat komen en wie eruit gaat. Het is uh, moeilijk te zien van onze afstand af. Uh, in ieder geval gaat uh, Alexis Sanchez naar de kant. En dan zou ik me niet verbazen als Cuenca erin komt. Nee, het is Pedro Rodriguez. Die gaat aan de rechterkant uh, spelen. Dat uh, doet hij wel vaker. Ik dacht eventueel dat uh, Cuenca vanaf links zou kunnen komen. Dat gebeurt ook vaak bij Barcelona. In ieder geval de eerste wissel is een feit. En uh, Pedro erin en Alexis Sanchez eruit uh, bij Barcelona. Pedro uh, gelijk met het uh, balbezit aan de rechterkant. Paas uh, terug naar uh, Dani Alves. Die moet dan van rechts helemaal naar links verplaatsen. Aanname van Iniesta is prima. Dan komt hij Ivanovic tegen. Het van het strasselgebied. Paas terug Adriano En die wil dan ja, met een handig balletje in eerste vrijspelen. Maar dat uh, handige balletje is doorzien. En zo handig is Barcelona niet als het dan verder wil combineren. Want dan zit Drogba daartussen. Die gaat dan maar aan de wandel. Komt Pujol ergens halverwege tegen. Het zal u niet verbazen dat uh, inmiddels Pujol pijn in zijn hand heeft. Dus wel degelijk in aanraking is gekomen met Drogba. Maar dat Drogba inmiddels alweer op de uh, kletsnatte de grasmaat van uh, Stamford Bridge ligt. Achterarme knul heeft weer zo'n pijn. Hij is weer zo verongelijkt. En waar nu weer? Ja, Pujol zegt, uh, ik word een beetje doodziek van die aanvaller van Chelsea. Ook hij is nu geraakt op uh, naar de edele delen. Want daar houdt hij op dit moment zijn hand. Maar waar is hij dan precies geraakt, door Pujol? Ik zie het niet, hoor. Het nee, is uh, vrij onmogelijk om te zien ah. waar hij nou uiteindelijk in aanraking komt met hem. En zeker niet op de plek waar hij zijn hand houdt. Of het moet uh, Guinness Book of Records zijn qua geslachtsorgaan, maar... dat hij in zijn rechter sok zit. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dan moet het toch, stu toch een stukje zien. <laughs> <ja>. <laughs> hij staat weer en hij heeft, uh, laten we maar zeggen, alle ballen verzameld en kan uh, uh, weer verder spelen. Drukbaar, maar het was ook opvallend. Hij loopt er inderdaad bij. Alsof hij als werkelijk uh, uh, vanaf nu een toontje hoger gaat zingen. Maar Pujol zegt uh, helemaal niets aan de hand. En het spel gaat ook verder met balbezit voor Barcelona. Na uh, 68 minuten spelen uh, heeft Barcelona wel de, nog altijd die achterstand van 1-0. En... Is natuurlijk niet onoverkomelijk. Terwijl Drogba nog uh, zijn toneelstuk aan het opvoeren is. Onder in beeld. Maar het spel verder gaat met balbezit voor Barcelona. 1-0 is niet onoverkomelijk. Maar reken maar dat ze toch op jacht zijn naar de gelijkmaker. Iniesta en Xavi spelen elkaar de bal toe op het middenveld. Nu zet. Chelsea wel iets verder druk, halverwege de eigen helft, oftewel Barcelona wordt iets eerder opgevangen. Daardoor wordt men weggehouden bij het strafsloopgebied van Chelsea. Adriano, pas de bal weer eens terug naar Iniesta. Ja, voorzien is wat jongen. Ja, dit is aardig. Busquets, Busquets, Messi, Messi rond strafsloopgebied, krijgt een tik van Ramirez en Brieg heeft inderdaad gezien dat daar een overtreding gemaakt is en gaat zelfs de eerste gele kaart van de wedstrijd geven aan Ramirez. En dan kijken we even op ons lijstje of we Ramirez in de prijzen valt wat betreft de volgende nee. wedstrijd. Nee, hij staat uh, niet op de kaart, toch? Nee, hij staat niet op de kaart. En dat betekent dat die uh, kaart uh, zonder gevolgen blijft. Maar hij tikte wel degelijk Messi aan op de rand van het strafschopgebied. En dus mag uh, Barcelona, net als uh, een paar minuten geleden, een vrije trap gaan nemen. Nou, volgens mij ligt hij op precies dezelfde plek. Ja, en misschien nog ietsje meer in, het, uh, in de as van het veld. Het maakt het voor de keeper ietsje moeilijker. Maar uh, Messi zal uh, vast wel gaan schieten. Want Daniel Vest staat er ook bij. Maar ik denk totdat je dat beter aan uh, Messi kunt overlaten. Weer hetzelfde fenomeen. Wat Barcelona mensen in de muur om het gat te, te maken. Alves zegt, uh, kijk eens naar die muurscheids. Uh, die staat niet op afstand. Daar komt Messi. Die stapt er overheen. En dan is de vrije trap daar van uh, Xavi. Maar die schiet de bal over het doel van Petter Tsjech. En uh, Xavi baalt een beetje met zijn kuifje. Uh, nat... Want het is zeiknat in Londen. Schiet hij de bal dus over het doel van Petr Cech En ook redelijk hoog over het doel. Dit was weer een mogelijkheid voor Barcelona. Maar Barcelona gaat slordig om met dit soort mogelijkheden. En staat ook na 70 minuten nog altijd met één lachter. achter. Chelsea is een lastige opponent voor Barcelona in Londen. Dat wijzen de cijfers uit het verleden wel uit. Ik heb al eerder gezegd. Slechts één keer won Barcelona in Londen. Dat was in 2006 toen het 2-1 werd. En men is hier toch al echt voor de zevende keer inmiddels. Wat dat betreft is de record niet in het voordeel van de Spanjaarden. En nu gaat de tijd toch echt wel dringen om die belangrijke uitgoal te maken in de eerste wedstrijd. Er komt een kaart aan voor een speler van Barcelona. Dat is... Pedro. Moeten we even kijken wie dit is. Dit lijkt mij Pedro, de invaller. Die inderdaad een gele kaart krijgt. Nou, dan heeft hij dus de overtreding gemaakt. Die uiteindelijk een einde maakte aan de omschakel van Chelsea. Want men veroverde de bal en wilde er weer razendsnel snel uit. Schijt er met de neus bovenop. En degene waar de overtreding op gemaakt wordt uiteindelijk is Ashley Cole, Die naar mijn idee wel echt nadrukkelijk op zoek gaat naar het been van Pedro. Maar goed, Pedro krijgt schil. En de vrije trap voor Chelsea. Komt die bal in strafschopgebied, op gebied, wordt gekopt. Maar naast het doel, gekopt door John Terry. Naast het doel van Victor Valdes. En dus uh, mag de keeper van Barcelona, die eigenlijk amper in de problemen is geweest in deze wedstrijd... mag een uh, doeltrap gaan nemen. Ook dit was uh, een slap kopballetje ook nog naast het doel. Dus kijk, uh, Busquets die uh, kaast even met Messi, krijgt de bal dus terug. Speelt de bal dan naar de rechterkant. Is het uh, Xavi die uh, de bal de diepte speelt. naar de opkomende Dani Alves. Daniel Alves aan de rechterkant naar Messi. Messi, randstafs op gebied. Speelt de bal uh, binnen door, maar bereikt uh, Fabregas niet. En dan kan uh, Chelsea weer overnemen, maar doet dat uh, redelijk slordig. Bereikt dan toch uh, Ramirez. Aardige voetballer is dat, uh, die uh, jongeman uit uh, Brazilië. Aardige voetballer die uh, ook wat uh, aan de basis natuurlijk stond van dat uh, enige doelpunt van Chelsea. En deze Ramirez uh, is uh, 25 jaar en daar zien wij een oude bekende... Kalou gaat er zo dadelijk in komen. Uh, onze grote vriend Salomon Kalou, heks Feyenoord, zal in het team van Chelsea zijn opwachting gaan maken. Dan uh, komt er in ieder geval wat creativiteit uh, nog bij voorin. Uh, ja, even afwachten natuurlijk wie eruit gaat. Maar Kalou al jarenlang geen uh, vaste waarde meer. En uh, wellicht aan het einde van dit seizoen vertrekkend bij uh, Chelsea. En dan zal ongetwijfeld een mooie Engelse club zijn die hem zal inlijven. Want Calou uh, is een uh, begaaf technicus, een goede voetballer. En ook nog eens een keer een uh, international balbezit voor uh, Barcelona. Met Iniesta met Busquets in de as van het veld. Vervolgens meegegeven aan uh, Xavi. Ja, dat is een van de vormgevers. Verzin het maar. Uh, Pedro houdt zich op aan de rechterkant, probeert dan ook valt veldbreed te houden. Dat is wat uh, Adriano samen met Iniesta ook wel eens aan de linkerkant probeert. Om zo een beetje wat ruimte te creëren bij uh, Chelsea. Want uh, nu gaat eigenlijk alles zomaar die trechter in. En dat is niet waar Barcelona veel mee opgeschoten is in 73 minuten voetbal. Xavi, weer ronddraaien. Messi, helemaal halverwege de helft van Chelsea, vangt hij de bal op. Maar paast hij hem wel aardig naar Fabregas. Fabricas bal naar buiten. Moet de voorzet komen, komt niet. Gaat via tegenstander over de zijlijn. Het was uh, uh, de voorzet... Vanaf de rechterkant die uh, niet aankwam. En dan gaan we de wissel krijgen. Salomon Kalou, toen je uh, zei van International. Moest hij denken aan de tijd dat we nog gesproken hebben over het Nederlanderschap van Kalou. Omdat ja. verdonk toen hij uh, uh, voor het Nederlands elftal eventueel zou gaan aankomen. Uh, in 2008. Maar dat uh, is niet doorgegaan. Juan Mata gaat naar de kant. Salomon Kalou dus. een van de drie K's toen in het team van, uh, van Feyenoord. Komt erin. Ziet er nog steeds patent uit, deze. Ja, twee hoor. Twee ja, kaasproviders. Ja, Kuit en uh, Kalu. Die ander uh, was de keeper. Uh, de K3 uh, was ik beginnen. Uh, <laughs> <laughs> waar het hart <voor> van vol is. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> <laughs> balbezit voor Barcelona. Chelsea Barcelona 1-0. Uh, 74 minuten gespeeld in deze wedstrijd. De balbezit voor uh, Alves. Bal gaat naar uh, Messi. Halverwege de held van uh, Chelsea. Ach, wat is het toch vol? Ja, men probeert het wel om Messi die doorloop te bereiken in de as van het veld. Maar uiteindelijk is die bal zo hard. Dat het eindstation gewoon Petter Tsjech heet. En nu begint er toch wel iets van ongeduld te komen. Ook in dit elftal van Barcelona. Maar ook bij de meegereisde supporters. Die eigenlijk altijd vol vertrouwen zijn als ze een wedstrijd van hun ploeg bekijken. Want Barcelona verloor eigenlijk maar twee keer dit seizoen. Dat was in de competitie uit bij Ketaffe en bij Osasuna. Er werd dan een paar keer gelijk gespeeld. Vandaar ook dat verschil met Real Madrid van vier punten. Maar in de Champions League gaat het allemaal crescendo en is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Tot nu eigenlijk, want op deze dag, er nog 4 te spelen, staat het bij Chelsea Barcelona 1-0. En die goal viel kort voor rust en gemaakt door DJ Drogba.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 Doods bewaren, tot die volle. Nog even zoals nu wees nog. Even Dan dit van Bluff. De vraag is, gaat Barcelona nog voor die ene goal? Of denken ze op een bepaald moment van nou 1-0, we maken het dan thuis af? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze gaan voor die goal. En er wordt ook absoluut niet gedacht aan Real Madrid, hoor, komend weekend. Want uh, het gaat om de Champions League finale. En als jij een doelpuntje kunt maken, en, uh, dan zul je dat zeker niet laten. En dat is nodig voor Barcelona. Staan 1-0 achter, 79 minuten gespeeld. We zitten in de slotfase. Wissel nog gezien, Thiago is erin gekomen. En Ches Fabregas naar de kant. En uh, alles staat alweer zo'n beetje op de helft van uh, Chelsea. Een ongelofelijke muur van blauwhemden uh, staat daar uh, te wachten op de aanvallen van Barcelona. En nu is de bal aan de rechterkant uh, gekomen met de balbezit voor Pedro. Pedro speelt de bal even uh, terug. De eerste balbezit was daar voor Thiago. Speelt hem naar de buitenkant en dan moet Daniel Ves iets uh, ermee doen. En doet daar niet al te veel goeds mee. En een rare bal die wel opgepikt wordt door Busquets. En zo gaat de aanval verder via Pujol. Pujol en aan de rechterkant Iniesta. Balletje even onder de voet. Dan staat er een rijtje van vier te wachten. Om die bal dan ook van de breedte te ontvangen. Maar ja, daar zit je niet zo heel veel mee op. Maar ja, verzin het maar eens. Je zult geduldig moeten blijven. Nou, Alves weg aan de rechterkant. Voorzet gekraakt. Het schot van Xavi uiteindelijk ook gekraakt. Bal aan de linkerkant. Strafschopgebied. Kool komt in de voeten van Busquets. Weer een aanvalsopbouw van Barcelona. Maar dan loopt Drogba aan de weg. Nou, die speelt wel erg makkelijk Pujol uit. En gaat nu aan de linkerkant. De middenlijn over in de wetenschap dat Calou is meegelopen. Maar de paas van Drogba op landgenoot Calou is onvoorzien voldoende richting het strafstopgebied. En dus kan er ingegrepen worden door Adriano... En zo is deze counter weg van Chelsea. Maar het is natuurlijk precies waar het helftal van Di Matteo op loert tegenhouden. En als er een foutje gemaakt wordt en razendsnel uitkomen met Drogba. En als het wenselijk is, kan er dan iemand aansluiten. Eigenlijk is op die manier ook de goal gemaakt. Alleen toen was het Ramirez, die werd weggestuurd. Barcelona probeert het via Messi, maar loopt zich weer vast op die blauw-witte muur. En maakt nu zelfs een soort frustratie-overtreding. Thiago, invaller voor Fabregas, doet dat. Hij doet dat halverwege de helft van Chelsea. En dan hebben die Engelsen natuurlijk helemaal niet zo heel veel tijd nodig om een uh, vrije trap te nemen. Maar nemen die tijd lekker wel, want het is nog 9,5 minuut. Chelsea, Barcelona, 1-0. Ja, en uh, weinig uh, wissels voor ons nog. Twee aan de kant van Barcelona, één aan de kant van Chelsea. Is ook niet echt uh, veel nodig. Het staat goed bij Chelsea. Uh, Barcelona heeft heel veel moeite om er doorheen te komen. Normaal uh, uh, 7, 8 kansen. Nou, nu in deze wedstrijd tot nu toe een kans of vier, echte kansen. Uh, balbezit van Mascherano. Die speelt hem uh, even terug op zijn keeper. Die de bal naar voren uh, trapt. En waar komt de bal dan terecht? Ja, in het Niemandsland. Wordt uh, simpel opgevangen door Cahill. Die het goed doet achterin. Als vervanger van uh, Luis. Die uh, geblesseerd uh, raakte afgelopen weekend. En toen moest Cahill er al inkomen En uh, doet dat dus goed. Uh, in uh, de bekerhalve finale tegen de Spurs. Ook weer zo'n uh, wedstrijd uh, dat op het scherpst van de snede ging. Uh, gewonnen door Chelsea uiteindelijk. En die staan in de finale. Balbezit... Uh, voor Barcelona. Kijken wat die, of die ook in de finale kunnen komen. Dat zal volgende week pas beslist worden. Maar 1-0 of 1-1, dat maakt heel veel uit in deze wedstrijd. En ook voor volgende week. Barcelona nog 8,5 minuten te gaan. In balbezit met 1-0 achterstand. Het geduld is bewonderenswaardig dat Barcelona heeft. Het blijft de bal maar rondspelen. Natuurlijk is er met 1-0 in de wetenschap dat je nog 90 minuten hebt. In Barcelona volgende week is er nog niet zo heel veel aan de hand. Alleen die goal kan je zoveel extra uh, ja, plezier geven. En kan het je eigenlijk zoveel makkelijker maken volgende week. Naast dat je natuurlijk gewoon ook een mentale dreun uitdeelt aan je tegenstander. Maar Barcelona weet wat het is om in de 90ste minuut te scoren. Zolang kan we wel wachten. Messi loopt zich nu vast op Calou. Lange bal gelijk naar voren van Chelsea. Maar er is helemaal niemand voorin. Ja, Drogbaas daar wel. Maar heel ver van daar waar de bal is. En via Mascherano, Adriano en Valdes is inmiddels het balbezit weer voor Adriano. Aan de linkerkant, 10 meter over de middenlijn. Geeft de bal aan de En de Niesta, die... Uh... Ja, die, die loopt met de bal eigenlijk te zoeken. Moet het dan via Pujol doen. Bal naar de rechterkant, naar Alves. Daniel Alves speelt de bal dan weer naar binnen. Naar uh, Xavi. Xavi bal naar de opkomende Mascherano. Kijken of dat iets kan opleveren. Weer een mannetje erbij in die aanval. Adriano. Naar uh, Iniesta, Iniesta, naar Messi. Messi kan hem teruggeven, doet het niet. Gaat even lopen met de bal. Draait zich dan vrij, speelt hem op uh, Busquets. Busquets naar de rechterkant. Kan Pedro er iets mee? Uh, kijken. Of hij de bal naar een medespeler krijgt, inderdaad, dat lukt ook. En dan gaat de bal weer naar de buitenkant, naar Iniesta met de voorzet. Voor het doel, bal weggekopt, opgevangen door Barcelona. Het is één richting verkeer, maar Chelsea leidt nog altijd... ook met nog zeven minuten te gaan in deze wedstrijd. Het gaat de dingen voor Barcelona, dat zijn 56e wedstrijd speelt dit seizoen. En pas vier keer, nou, dit zou de vierde keer zijn... dat men geen goal maakt in een, in een wedstrijd. Ja, Barcelona scoort eigenlijk bijna altijd maar het lijkt er toch op dat het vandaag niet gaat lukken. En dan uh, kun je zeggen ja, dat Chelsea dat speelde als een luizenploeg. Dat hing voor uh, eigen goal. Maar we weten allemaal, het gaat in de Champions League om het resultaat. En als het resultaat goed is, dan zal het, het massaal opgekomen publiek echt een zorg zijn. Dat zal vanavond toch uh, lekker dronken worden in de Engelse pubs. En uh, zal deze overwinning van Chelsea op Barcelona vieren. Maar goed, in eent over Til de Fat Lady Sings Nog uh, 6,5 minuut op de klok. En dan nog de extra tijd bij uh, Chelsea Barcelona. Maar nog altijd is uh, de man die eigenlijk verder weinig aan het uh, duel heeft toegevoegd. DJ. De matchwinner. Of komt er nu een tweede van Kalou? Nee, als hij vrij staat in het strafstopgebied, schiet hij de bal uiteindelijk over. Maar ik denk dat er ook gefloten is voor een overtreding van Kalou. Ja, het was een lange bal, lang onderweg. Drokba met Pujol. Nou ja, dat leverde niks op. Dan schoot de bal door en daar was ineens Kalou. Maar die heeft wel een enorme duwfout gemaakt op Adriano. En dat is de arbitrage niet ontgaan. Uiteindelijk schiet hij de bal over de goal van Barcelona. Maar wat een opwinding ineens. Er. Ja, het is echt dat toch wel eh, met Chelsea in bal bezit. Maar nu is het snel aan de andere kant. Weg, Barcelona. Nu kan het uh, gebeuren. Nee, het gebeurt niet. Want uh, weer Daniel Alves, matige schakel in het team van uh, Barcelona, die de bal verspeelt. Maar ook Chelsea verspeelt de bal. En dan kan uh, Barcelona weer in balbezit komen. Dus. En is het Adriano die om de bal vraagt? Krijgt hem nog niet. En dan wordt hij overgeslagen. Gaat de bal naar de linkerkant. Naar Iniesta. Iniesta trekt weer naar binnen. En vindt Calou tegenover zich. Speelt dan de bal naar Mascherano. Mascherano, balletje door. Op Thiago, Thiago naar Pedro. Terug naar Thiago, Thiago naar Xavi. Xavi, Thiago, Thiago, Busquets. Busquets, Iniesta. Zo zitten we weer aan de linkerkant. Kijken wat Iniesta kan. Tussen twee man. Kan alleen maar de bal weer even terugspelen op Busquets. Die staat te pitten. Is Drogba er bijna met de bal vandoor. Maar bijna zit helemaal. Pujol heeft overgenomen. Nog 4,5 minuut. 1-0 Chelsea. Ik zie het als een, een, ja, een blauw-witte muur, zo opgetrokken in een soort handbalcirkel rond de eigen 16. En Barcelona staat daar in het zwart spelend en probeert daar doorheen te komen met het zorgvuldige combineren. Maar het moet gezegd, ook het combineren van Barcelona is niet zo zorgvuldig als dat we dat van de Catalanen gewend zijn. Er komt een gele kaart aan voor. Ja, ik denk dat het er ook bij is. Ja, die krijgt geel omdat hij een overtreding maakte. Beter of drie, vier voor zijn eigen strafstopgebied. En terecht dat de dus Duitse strijdsechter hem dan ook nog op de bond slingert. Het slachtoffer is Messi. Hij steekt het been uit. En uiteindelijk wordt Messi ten val gebracht. En dus ook Drogba op de bond. Maar ook hij stond niet in het rijtje met risicogevallen. Dus hij kan ook de volgende wedstrijd gewoon meedoen. Nou, de laatste wissel van Barcelona. Xavi naar de kant. En Quenza voor hem in het elftal, als ik het goed zag. Ja, volgens mij ook. Die uh, aanvallen... die. De jonge jongen die al een paar keer gescoord heeft in de Champions League uh, is er ingekomen gekomen. Isaak van zijn voornaam, nummer 39, de laatste wissel van Pep Guardiola. De vrije trap is genomen, noepen! Nee! Oh, het scheelt dat zegt Het is uh, Pujol die de bal achterover kopt. En de bal gaat er net niet in. Ik denk dat Cech er nog met zijn vingertoppen aan zit. De vrije trap van Messi. Is het Pujol die achterover komt. En dan gaat de bal bijna in het doel. Eigenlijk had Thiago hem moeten intikken. Maar die mist hem. En daardoor heeft de bal te weinig vaart om echt in het doel te gaan. En kan Tsjech de bal er nog uit tikken. Maar als Thiago hem raakt, dan gaat hij erin door. Corner wordt snel genomen. Te snel, want wordt door Kalou weggewerkt. Nou, dat is een goede redding van Tsjech, hoor. Die niet voor het eerst een ploeg wat dat betreft op de been houdt. Prima doelman, natuurlijk al jarenlang een betrouwbare stuitpost En hij staat zijn mannetje ook in de slotfase van deze wedstrijd. Daniel Alves met een voorzet vanaf de rechterkant uit de stokenbeen van Maireles. Zorgt ervoor dat die bal over de zijlijn gaat. Halverwege de helft van Chelsea. En dat Barcelona daar met nog drie minuten op de klok mag gaan ingooien. Maar daar was dan toch in die slotfase de kans voor Barcelona. en Otabene voor verdediger Pujol. Ook Chelsea gaat wisselen. Gaat een nieuwe speler in het veld brengen in de slotfase slotfase van deze wedstrijd, ja, kan me zo voorstellen dat het spel van Chelsea de nodige energie heeft gekost. En dat een frisse kracht in die absolute slotfase in elk geval nog wel nodig kan zijn. U hoort er zo meteen wel wie er nou in en eruit is gegaan. Want het is eventjes buiten ons gezichtsveld gebeurd. Ja, Ramirez is eruit. En uh, dan is het denk ik Sturridge die in het elftal is gekomen. Nee, Bozinga. verdediger Bozinga. Die is in het elftal gekomen met nog twee minuten. En die 1-0 voorsprong voor Chelsea. Bozinga er dus in een echt uh, af en toe spijkerharde verdediger wat dat betreft. Die uh, moet de boel uh, op slot houden bij die 1-0 voorsprong. Maar balbezit weer voor Barcelona. Twee jaar geleden, of drie jaar geleden was het in de 93ste minuut Iniesta die scoorde. Toen stond Chelsea ook met 1-0 voor. Toen was het wel de tweede wedstrijd nadat de eerste in 0-0 eindigde. De tweede leek Chelsea al door onder Guus Hiddink. En was het in de 93ste minuut in Jesta die de gelijkmaker wist uh, te scoren. Nu staat het 1-0 voor Chelsea. Zitten we in de 89ste minuut. Wij krijgen op de grote schermen nog even het enige doelpunt tot nu toe van Drogba te zien. En uh, het uh, uh, bijna trieste gezicht van Messi. Die weet dat zijn ploeg nog altijd achter staat, maar niet verloren is. Ingooien voor uh, Chelsea in, uh, nou ja, inderdaad bijna de laatste minuut. Terwijl het ja, wordt uh, uh, een beeldje getoond van Di Matteo. Dat is natuurlijk een uh, zeer succesvolle coach. Hij neemt het over van Vilas Boas. Die op 2 maart werd ontslagen. Twaalf wedstrijden aan uh, de leiding. Hij begon dan weliswaar met een uh, nederlaag tegen Manchester City. Maar daarna ging het een, uh, een stuk beter. En werd er uh, uh, vooral gewonnen uh, onder deze coach. Die, na zeggen, de rust heeft teruggebracht in de selectie. En in elk geval heeft ervoor gezorgd dat uh, mensen als uh, Drogba en Lampard... En Terry niet meer aan muiten zijn geslagen. En eigenlijk gewoon weer belangrijk zijn voor het elftal. Balbe zit voor Barcelona in wat de laatste 30 seconden is van de officiële speeltijd. Ja, en uh, mocht Barcelona nog iets willen. Ik denk dat er drie minuutjes bij komen. Dan, uh, ja, dan hebben ze daar niet echt veel tijd meer voor. Is het Iniesta, de man van dat doelpunt van drie jaar geleden die de bal op Thiago speelt. De bal gaat naar de rechterkant, naar Pedro. Pedro kijkt, uh, wie loopt er vrij? Cuenca. maar die krijgt de bal niet. Gaat de bal over de hele. Weer naar Iniesta, die speelt hem op Messi. Messi eh, op een paar uitstekende paasjes na. Eh, toch eh, niet echt heel erg veel van gezien qua schoten en zo. Nu is de goede actie van Pedro. Nee, Daniel Ves was het eh, aan de rechterkant hier eh, langs. Proberen te gaan, maar via Drogba wordt het een hoekschop voor Barcelona. Drie minuten extra tijd. Inmiddels al uh, ingegaan als die corner vanaf de rechterkant uh, voor Barcelona wordt genomen. Natuurlijk is Pujol mee. In het centrum, althans, die staat zo weer rond, die penalty stipt, maar gaat zo ongetwijfeld in beweging komen. Dat weten Terry en Cahill ook, mensen die hem moeten bewaken, terwijl met zijn blauwe ogen Daniel Alvis eens kijkt waar hij die, die corner gaat neerleggen. Nou, in elk geval op het hoofd van Drogba, die hem wegkopt, in de voeten weliswaar van Mascherano, die staat 3-4 meter over de middenlijn, verplaatst naar de linkerkant. Maar daar laat uh, Adriano of Cuenta of een van de spelers van Barcelona de bal over de voet stuiten. En dan gaat hij over de zijlijn. Ja, dat levert de uh, nodige hilariteit op op de tribunes. Want die Engelse supporters ze zijn op van de zenuwen. Zijn toe aan een drankje en willen dit gaan vieren. Maar moeten nog even twee minuten wachten in de wetenschap. Dat het, en dan gaan we het niet meer zeggen, maar in 2009 ook pas in de 93ste minuut misging. Spanning ook op de bank. Natuurlijk op beide banken gaan we de nederlaag van Barcelona in de Champions League meemaken. In februari 2011 gebeurde dat voor een... Laatst in Londen tegen Arsenal 2-1. En nu is het 1-0 voor Chelsea. Met balbezit van Mascherano. Mascherano naar de breedte. Op zoek naar Pedro, is dat? Een, uh, of Cuenca? Nee, het is Cuenca die de bal daar kreeg. Er speelt de bal op Daniel Vest. Daniel Vest naar. Pujol, Pujol breed naar Busquets. Busquets naar de linkerkant, naar Iniesta. Iniesta trekt weer naar binnen. Iniesta probeert de bal in te passen, maar dat lukt niet. Wordt uh, halfweg gewerkt en opgevangen door Barcelona. Busquets is uh, langs twee man, maar dan is er een uh, uitstekende ingreep van Arsenal via Cahill... Die even balbezit had. Maar wel weer heel snel is het balbezit voor Barcelona. Voor Pujol. We hebben twee van de drie, drie. minuten extra tijd gehad. Het staat nog altijd 1-0 voor Chelsea. Mascherano doet nog uh, maar eens een uh, verstelling erbij. En vindt uiteindelijk Messi in de, de as van het veld. Messi paast de bal naar Pedro. Terug op Oeh. Messi. Nee. Daar zit net nog een B van Chelsea tussen. En dan gaat de bal op de paal. En overgeschoten. De laatste is Busquets. En de man die uiteindelijk binnenschoot bijna was Pedro Rodriguez. Hij was het die de bal op de paal schoot. En zo zit het van toch dik en dik in de staart hoor. In deze wedstrijd. Messi met die hele goede bal richting Busquets. Hij is het die de hakbal geeft. De bal wordt wel verdedigd. Maar in de voeten geschoven aan de linkerkant van Pedro. Dan komt die bal terug in het veld. Ja en dan is het Busquets die daar nog staat. Maar die volledig... Mistast en die bal hoog over de goal van Chelsea schiet. Dit was de uitgelezen mogelijkheid voor de Catalanen om langzij te komen. Maar ze doen het niet. Ongelooflijk. Wat een kans voor Barcelona in de slotseconde. Bijna een, een, een reprise van drie jaar geleden. Ook toen in de 93ste minuut. Uh, toen viel wel de gelijkmaker. Nu niet. We gaan met 1-0 naar Barcelona toe. Want het is afgelopen. De heer Di Matteo en Guardiola... We bedanken elkaar en zullen vast zeggen, wij zien elkaar volgende week. Abramovic, de eigenaar, is blij. Want zijn Chelsea heeft met 1-0 gewonnen. Thuis tegen Barcelona. En thuis winnen met 1-0 is goed. Je hebt de 0 gehouden. Maar er is zeker geen zekerheid voor de finale van de Champions League. Want dat wordt volgende week beslist in Barcelona. Chelsea wint door doelpunt van Drogba in de 45ste minuut met 1-0 van Barcelona. Feel free. by, still the children cry, when a little a little love in your heart van uh, Jackie De Shannon. Het is uh, tien over half elf. Wellicht zometeen uh, vanuit Londen nog wat uh, interviews... na Babos van Chelsea tegen Barcelona. Als we net inschakelen 1-0. doelpunt uh, Drogba in de eerste helft. Precies 100 dagen voor het begin van de Olympische Spelen... hebben de spelers van het Nederlands hockeyteam, de hockeyselectie... een driedaagse snuffelstage, zoals het mooi heet, in Londen. Achter de rug hebben de bondscoach aan de lijn, Paul van As. Goedenavond, Paul. Goedenavond. Wat hebben jullie nou precies gedaan in Londen? We hebben drie dagen uh, hebben daar getraind. We zijn maandag daarheen gegaan en konden gelijk al op het veld. Dat was uh, fantastisch. En uh, gisteren, dinsdag, een, een volle een dubbeltraining gedaan. En uh, vandaag getraind en ook een onderlinge partij gespeeld. Maar zo'n veld hebben we in Nederland toch ook? Jawel, uh, maar het gaat eventjes om uh, toch even voelen hoe de pol is. Elk veld, zeker een nieuw kunstgasveld dat uh, aangelegd wordt, is, is wat stroef. En dan we toch even de stroefheid voelen... En niet elk soort, uh, um, um, niet alle kunstversvelden zijn gelijk. Dus het is wel heel fijn dat je echt gevoeld, hebben, gevoeld hebt hoe de stuiter ook is en uh, hoe de pool loopt en, en dat soort zaken. En, uh, daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Uh, ja, hoe de, met name heb ik begrepen bij de strafcorners is het erg belangrijk om te kijken hoe het, hoe het balletje rolt. <lacht> ja, altijd hè. <lacht> ja, nou, ja, toch? Sowieso is het belangrijk om te weten hoe het balletje rolt, maar... Ja, heb ik begreep dat jullie dat gemeten hebben met video's... en dat je dan de snelheid kan meten van zo'n kunstgasveld? Ja, ja, ja, als je op een nylonveld bijvoorbeeld... Uh, uh, dat is het snelste veld, dan heeft de bal het minste weerstand. En uh, ja, daar haal je dus uh, ho hogere snelheden, hè? ook in aangeven, stoppen en dan pushen. En uh, dit is een uh, kruising van een polyethyleen en polypropyleen. En uh, uh, daar, uh, daar haal je ook hoge snelheden, maar niet zo hoog als nylon. En dat is altijd wel goed om te weten. Hm. Dat is dus uh, uh, prettig voor ons, vanwege de strafkoning. Nou, trouwens niet alleen voor ons. Want ja. dan hebben de uitlopers minder tijd om uh, die bal te blokken. Is dat een goede exact, conclusie? Exact, van een, uh, want een want twee tiende uh, uh, is, is een extra stap voor de uitloper. En ja. uh, nou ja, dat scheelt dan toch wel uh, of iemand drie meter voor je neus eindigt... of anderhalve meter voor ja. je neus eindigt. Dat scheelt toch wel veel met de hoek die je nog kan maken. Ja, nou, Dat was dus in ieder geval nuttig. Wat was er nog meer nuttig? Nou, sowieso is het fantastisch om natuurlijk Het Olympisch Park, daar zijn we binnen geweest. En uh, om alles te zien, uh, heel veel is toch al redelijk, redelijk een vergevorderd sta stadium. Dus uh, best, best klaar. Beschrijf het eens hockey... als je wil, hoe ziet het eruit? Ja, het hockeystadium is, is uh, 16.000 zitplaatsen worden daar gebouwd. Dat is wel een stijgerbouw, wat later helemaal ontkleed wordt. Maar dan wel serieuze stijgerbouw. dat kan je wel je voorstellen, bij 16.000 uh, plaatsen. En, uh, uh, nou, dus dat, uh, dat is al dat is een tijdelijk venue, zoals ze dat noemen. Maar bijvoorbeeld, Velodroom en zo, dat is al, al langere tijd klaar. Dat zijn fantastisch, ook architectonisch, fantastische gebouwen. En het Olympisch, uh, uh, het Atletiek Stadion, daar kunnen uh, 85.000 mensen in. Dus dat is ook al helemaal klaar. Dat is heel, heel mooi om te zien. Ja, indrukwekkend. Is het, heb je de indruk in de stad dat de Olympische Spelen er aankomen? Of merk je er heel weinig van? Ja, nee, ju ju juist in de stad. Uh, juist in de stad voel je wel bussen, dus op billboards. Uh, de, er zijn er voor, je kan allemaal loten, je kan, je kan kaartjes krijgen als je een loten wint en, en dat soort zaken. Dus er wordt wel gebruik van gemaakt van Londen 2012. Dat, uh, dat begint wel te leven. En het Olympisch dorp, daar zijn jullie ook geweest, hè? Ja, ja. En hoe, hoe is dat? Ja, eh, fantastisch. De gebouwen, eh, nou, zoals ik zeg, daar waar wij komen te zitten in het, in het gebouw, dat hebben we ook gezien. Uh, ja, dat is een heel, uh, ja, ja, heel park eigenlijk. Is letterlijk een park met, uh, met, met, uh, met appartementgebouwen. En één zo'n appartementgebouw gaan wij als, met Z als Nederlandse equipe, gaan we die uh, bemannen. Met boven op het dak, heb ik begrepen, een speciaal high-tech center, zodat alle atleten zich daar uh, uh, fysiek goed kunnen voorbereiden? Ja, dat is het high performance center, zoals we dat hebben genoemd. En dat is net buiten, uh, buiten het Olympisch dorp. Dat is juist uh, wel een fantastische plek, uh, heeft uh, Maurits daarvoor gekozen. En kunnen kiezen, uh, was er op tijd bij. En dat is op loopafstand van uh, daar, waar, daar waar, waar wij zitten. En daar uh, ja, we hebben ze een high performance center. Dus met uh, visio-ruimtes, met extra medische voorzieningen, met... Uh, uh, nou, allerlei ook bespreekkamers en dergelijke. Echt een high performance center. Ja. Nog even terug naar dat kunstgras waar we het eerder over hadden, waar jullie op moeten spelen. Dat is blauw. Ja. Uh, is dat niet raar om op te, op te spelen? Nou, het bent overigens zo. Je, je hoeft er eigenlijk niet eens op, extra op te trainen. Je hoeft echt niet bang te zijn dat je daardoor uh, visueel uh, de dingen anders gaat zien, verre van. Dus je merkt er eigenlijk niks van. We hadden al een paar keer ook elders opgespeeld. Uh, wat wel, uh, wat ik, uh, het is echt voor de televisie gedaan, omdat het contrast dan veel beter is. En met name het blauw met de gele bal geeft inderdaad wel een beter contrast. Een gele bal? Ja, een gele bal. Dus in plaats van groen en een witte bal is dit een blauw en een gele. Het is een beetje vergelijkbaar met tennis. Hè? Ja. Tennis is natuurlijk ook uh, op die manier neergezet. Ja. Al met al, ik, ik hoor dat je uh, positief bent. Ja, het is, uh, het is ook, ook mooi om op dit moment, precies 100 dagen hè, voor, dat, voor de start, uh, om uh, nou een beetje de Olympische vibes te krijgen. Want uh, uh, ja, als je daar bent, dan denk je, oh, dat is, uh, is toch wel de moeite waard om... Uh, uh, om, hier, om hier te zijn. En uh, ja, dat, uh, daar hebben we allemaal, uh, die hebben we toch allemaal meegenomen weer terug naar Nederland. Ja, het is honderd dagen voor de spelen al mooi. Ik kan je nagaan hoe ja. het tijdens de spelen is. Hoe was het met ja. de beveiliging? Ja, enorm. Enorme beveiliging. Met een bus. Je, moet, je kan alleen maar met een bus, een speciale bus uh, naar, naar, naar het park toe. Dan stapt er een beveiliging, security guard stapt in op een afgesproken plek. Dan moet je ook nog door, uh, nou, zoals bij een uh, vliegveld. Moet je ook nog door die beveiligingspoortjes en dan komt de busje aan de achterkant van de poortjes weer halen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus je mag eigenlijk helemaal niks doen zonder die security -card. en uh, Maar is ook wel begrijpelijk, want het is zo groot en uh, er wordt nog zoveel gebouwd, dat anders zou het chaos worden. Dus uh, je moet iets meer tijd inplannen om uh, bij, bij het veld te komen, maar dat hadden we er graag voor over. Ja. Was er ook nog iets niet goed? Was er ook nog iets niet goed? Uh, was er ook nog iets niet goed. Uh, Nee, ik moet eerlijk zeggen. Uh, nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat. Nee, niets is mij... negen. Nee, helemaal niets. Op dit oh. moment kan ik niets bedenken hoor. Nou, houd maar zo. Dan zijn nu al de perfect games. <laughs> <laughs> ja, dat heb ik dan niet gezegd, maar we, we verheugen ons er wel op. Ja, nou, goud nog is helemaal perfect. Ja, dat, is, dat zijn de perfect games. Zo is het. Dankjewel. Ja. Paul van der Ja, Nos. graag gedaan. Oké, okay, bedankt. darkest hour That's when I feel the power That's when I know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 Julian Veller dan Joni, 10 voor 11 op Radio 1. We zijn in afwachting van Ibrahim Avalai. De vraag is alleen of dat gaat lukken in Londen met uh, Jack van Gelder. Uh, ondertussen meld ik u dat uh, Ajax uh, Lasse Schöne overneemt van NEC. Transfervrij is de deen. Hij tekende een driejarig contract. Schöne kwam in 2002 naar Nederland... en speelde achtervolgens volgens voor Heerenveen, De Graafschap... en dus voor NEC. En Erik Ten Hag is de komende twee jaar trainer en technisch manager van Go Ahead Eagles. Hij volgt na dit seizoen Jimmy Calderwood op, die na het vertrek van hoofdtrainer Joop Gal als interimcoach werd aangesteld. Ten Hag was tot afgelopen maand assistenttrainer bij PSV, maar vertrok toen Fred Rutten werd ontslagen. En dan Robin Haase, de tennisser, die heeft de derde ronde van het Masters-toernooi van Monte Carlo bereikt. Hij won met 2x6-4 van de Italiaan. Fognini. In de derde ronde speelt hij tegen een Braziliaan. Bellucci. En drie Nederlandse tennissers zijn al verzekerd van een plaats in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Robin Haasen, Michele Krijtjeck en Arantja Rus... mogen op basis van hun ranking meedoen aan het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. En tot slot de beachvolleyballers Sanne Keizer en Marleen van Iersel. Die hebben zich definitief geplaatst voor de Olympische Spelen in Londen. Het duo toonde tijdens het World Tour toernooi in Brazilia vormbehoud... door in elk geval bij de beste negen te eindigen.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 Take to the shore. Oh. Oh. Oh. There's an old voice in my head that's holding me back.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 To show I Don't listen to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 Of Monsters and Men en Little Talks. Ibrahim Aflaai is dus uh, niet gelukt. Wie weet, later we blijven het uh, proberen. Tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen is er weer, dan is er weer een. Dan zit hier om tien uur Henry Schut. Zometeen Miss Montreal live bij Met het Oog op Morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. NOS Radio 1-journaal. Wat is de stand van zaken op dit moment? Laat ik het anders vragen, laat ik het sympathiek vragen. Steeds meer slechte signalen en zorgen over de economie. Weet u dat zeker? Ik ben zeer benieuwd wat er allemaal speelt. Maak eens wat geluid daarmee. Ja. <laughs> dit heeft ook een hele hoge fun-factor. is dit heel goed nieuws voor u. Ik word er bijna emotioneel over. De wereldeconomie krabbelt langzaam uit het dal, maar het herstel blijft broos. Ja, nou, dat wordt nog wat. S ochtends van 6 tot half 10 met Marcel Oosten en Lara Rentsen. En s middags tussen half 5 en half 7 met Tim Overdiek en Luciana Carasso. Kijk eens aan. Wij zijn helemaal enthousiast geworden. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dank u wel, een hele goede uitzending en bedankt voor de belangstelling. Zit je nu in de auto? En hou je op dit moment aan de snelheid? Ja, heel goed. Nee, waarom dan niet?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 Ga voor het complete festivaloverzicht naar rotterdamfestivals.nl. Yeah! Kijk deze zaterdag live op je tv naar Barcelona, Real Madrid. Bestel deze topwedstrijd op ziggo.nl slash tv op bestelling. Dit is Radio 1.